Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Knoopend Muidenberg, 4 kilometer lang. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaringen bij het Ketelplein... 2 kilometer file, ook op de A4 richting Amsterdam... tussen Knoopend Prins Klausplein en Dorp 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Knoopend Zaandam en het Koenplein, 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen... 4 kilometer tussen Afrit Haarlem-Zuid en Badhoeverdorp. Door een ongeluk staat er een file op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Driebergen en Maas 2 kilometer. De weg is wel weer vrij. Ook op de A12, maar dan Utrecht-Den Haag. Tussen Knoop het Prins Klausplein en Den Haag. Malieveld, 3 kilometer. Op de A15 Golkum richting Rotterdam. Staat 2 kilometer bij hardingsveld giesendam En 5 kilometer file op de A15 Golkum richting Rotterdam. Tussen hardingsveld giesendam en Papendrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De duren, als het golf en golf en golf op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon in de hand het laatste glaasje. Helder van de...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 En die zijn nu bezig een groot uh, concert of eigenlijk uh, in 60 landen in de wereld. Uh, op, 60? Ja, oké. Okay. 100 evenementen te organiseren op Wereldvrededag um, in september, de internationale dag van de vrede. En daarvoor um, stimuleren ze dus muzikanten, artiesten om uh, nummers te schrijven over Wereldvrede. En uh, daar wordt dan een winnaar uitgekozen en die mag de openingsact verzorgen in Istanbul.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 Bovenkleding wit ja. en een rood detail. Dus Dan, een, een rode ballon, een rode paraplu, een rode, rode pet. Of... Cap, ja. ja. Oké. Okay. En moet dat je. Dat geeft het, nog meer eenheid. Kunnen de <laughs> zandvoerders zich daar van tevoren voor opgeven? Of moet, is, is het de bedoeling dat ze gewoon spontaan naar na na de, de plek ter hoogte van Plassans komen?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 Ja, dat vind je makkelijk, Met een flesmop. Ik, ik vind dat zo <laughs> geweldig, geweldig. <laughs> maar weet je wat het in de Gronings betekent? Flesje mop? Nee, geen idee. Uh, Wil je we dat weten? <laughs> maar, uh, <laughs> ja, ik, ja? okay. ik, ik zeg het wel eens tegen mijn vrouw. Uh, Doumi de fles, heet mop. Oh. Kijk. <laughs> Geef me de fles. Ja. Even. Maar goed, vlesmop <laughs> is iets anders. En ik dan hoop, een mop met een B. Ja, ik hoop echt ja. dat het een groot succes wordt, uh, Rodin. Ja, dankjewel. Niks dankjewel vergeten. voor deze tijd. Nee, om... Hou ons op de hoogte over de verloop en uh, wellicht dat we dan dat op de videoclip kunnen terugzien. Ja, 28 februari. Geweld, vier yes. uur, vier uur was het toch?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 Jusqu'à m'en détourner L'argent détruit Le cœur d'autrui Je ne peux dissocier l'ennemi de l'ami Tant pis Je ne veux pas te leur empire. Je préfère ton sourire Dans un trou de souris.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 op 29 maart te profileren. Gaat CVM nog wat doen op 29 maart? Ja, we zijn erbij toch? Wij zijn erbij, hè? We zijn erbij, ja, live. Oh, vanuit de Haltenstraat Café 4. Daar zijn wij. Oké, okay, helemaal top. Daar zitten top. we op het terras en dan gaan we uiteraard... de diverse wandelaars verder spreken. Wat ze daarvan vinden zo en hoe ze het van vinden. Het is al elk jaar weer een geweldig evenement... wat we zeker niet mogen gaan missen. En hier is Doe Maar. En is dit alles wat er is? Ja, ze Yeah, I'm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 tot zover. En wil je de evenementen nalezen? Dan ga je gewoon even naar internet. naar www.zfmzandvoort.nl. Of kijk op dit TV-kanaal 40 Digitaal of Analoog 45. CFM TV met 24 uur per dag de laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook de agenda met de evenementen daarin. Deze blaadruim speciaal voor de KNRM in Zandvoort. En natuurlijk ook voor de Reddingsbrigade. Ja, wel toepasselijk voor de plaat voor ze. Hier is SOS van Oliver Cheetham. I'm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 En momenteel staat het 2-1 voor Amerika. Oké, Amerika staat dus voor op de Russen. Jep! Maar dat hadden ze niet verwacht. Er is net weer een van de Amerikanen op de strafbank. Dus we krijgen nu powerplay van de Russen. Dus ja, goed. Ik hou je op de hoogte en ik hou me hart vast. Oké, wil je luisteren naar CFM en kijken in de studio aan de Tolweg Tina? Ga dan naar www.cfm-life.nl. CFM-life.nl. We weer, hè? De pizza de pizzaplaat van vandaag. De pizzaplaat op uh, CFM Zalvoort Nogmaals, wel goede goeiemiddag. Welkom bij Stontvoerd op Zaterdag. Jorde, Eros, Ramasotti. Ja, we gaan eerst even naar de Olympische Spelen, want Mark Tuitert heeft juist uh, zijn rit gereden. Ja, We zijn al, nou, we zijn al oudje, oudje, oudje. oudje, oudje. Nou. Maar het venij zat hem in de staart. Ja, dat dacht Gevoudig. ik. Dat dacht ik. Momenteel, Tuitert op 1, gevolgd door uh, Groothuis op 2 en uh, Blokhuis op 3. Nog, met nog één Nederlander te gaan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 dat que terminaron por tapar el sol Tú vas